om je gedachten te mogen restylen. Om, om opnieuw te mogen leren denken. En uh, ik ben zelf een, misschien wel een klassiek voorbeeld daarvan. Mijn grote verandering is gekomen. Uh, uh, eerst waar waren er van allerlei uh, situaties in, in de, waar ik toen werkte en met mijn echtgenoot.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 Een liefdevolle boodschap, ja, ja. zou ik het willen zeggen. Dus uh, als je, als je ja. mensen kent die steeds maar hoesten. Mm -hmm. Dat is gewoon, gewoon een soort... Ze uh, ja, dus hebben altijd maar dat hoestje. Dat <tus> <tus> <plasje, tus> <tus> ja. Nou, dat, dat noemen we blaffen tegen de wereld. <tus> en ik. Ja, ja, en, mensen die... die uh, mijn oudste broer uh, die heeft vanaf het begin van zijn, zijn uh, jonge leven heeft die, uh, gestotterd. Maar dat, dat is niet mogen huilen in je jeugd. Ja, dat het, het al die dingen kloppen. En uh, je ma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 van uh, wat ben je aan het doen sta even stil dus uh, vroeger uh, uh, werd ik kwaad op omdat een stoeptegel niet goed was neergelegd omdat ik erover struikelde en nu zeg ik dankjewel als ik erover struikelde, want het zegt letterlijk van uh, kijk nou zwaai je, je voeten neerzetten dus ik, schijnbaar zit ik in een andere wereld met mijn uh. Ja, of je bent te spiritueel geworden ja, dan ben je juist bewust ja, dan ga je eens even. ja maar dan kom je eigenlijk bij als je anders kijkt naar de dingen de dingen waarna je kijkt, veranderen de dingen waarna je kijkt. Ik klopt. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, ja.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 ja, ja. Ik, ik hoop dat ik iets uitstraal wat inspireert. Ja, zeker. Weet ik. Maar ik bedoel, ik bedoel ook wat je aanhaalt met je vader, je moeder. En ja, natuurlijk. En met de oh, dat bedoel, ja, ja, dat bedoel ja. ik eigenlijk ja, meer. Ja, natuurlijk. Dus ja, Ze zijn er niet voor niets. Nee, nee. Okay. De mensen die je tegenkomt, ben je zelf mederegisseur van. Ook al denk je, hoe haal ik het in mijn hoofd om, om uh, zo een, uh, een baas aan te trekken. Ja, nou, je doet het echt hoor. <laughs> Net van oorzaak en gevolg. Ja, het leven is wonderlijk in elkaar. Ja. Carmen, je hebt uh, je derde cd uh, gaan we nu draaien. Van Bill Douglas. Featuring de Ars Nova Singers. Nou, ik heb er uiteraard nooit van gehoord. Met, ze gaan zingen Deep Peace. waar dit nummer. Ja, dat is een, een heel mooi nummer. Waarbij je uh, eigenlijk een beetje in meditatie gaat. Ah, ja. stel je dat ook voor voor de luisteraars? Ja. ja? ja. Lekker in meditatie Sluit je, gaan. Sluit je, sluit je ogen. en uh, uh, Zet jezelf heel ontspannen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 Geef me even praktisch uh, aan, wat, wat doe je, wat voor workshops geef je, uh, meld ja. op je even je website, uh, ja. even een telefoonnummer, wanneer hmm. begint de volgende cursus, uh, enzovoort, enzovoort. Oké, okay, ja. Um, ik heb een uh, praktijk uh, al twintig jaar op de Hagelingenweg, 74 in Zandpoort-Noord.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 Ja, dan leer je heel veel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 Kan ik, ja, wat we oh, nog niet weten. Hoeveel tijd heb je nog? Nou, we hebben nog uh, <laughs> We gaan gewoon vol uur door snoding. <laughs> nou, uh, wat zal ik vertellen over Carmen? Uh, ik ga hem over mijn eigen ervaring mm -hmm. vertellen natuurlijk. Ik uh, ben uh, waar jullie het in de uitzending over hadden, ook wel eens een uh, knoopje in mijn leven tegengekomen. En. Uh,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 ik, ik word ook geïnspireerd. <laughs> ja. Ja. En, uh, en laat me nog steeds inspireren. En um, veel boeken lezen, veel cursussen volgen. Borsem Merkels, vind ik geweldig. Borzop Merkels. Ja. dat is ook. Uh, maar is dat niet een beetje gedateerd? Uh, inmiddels? Ja, nee, nee, nee. Dat is ook wel. Nee, nee, Daar ben ik al vorige... 15 jaar mee bezig en elke Zo. maand weer een middagles in. En dat, uh, ja, ik heb er vandaag weer in zitten lezen en het. het uh,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 Ja, het zit erop, uh, Carmen. Het gaat dat snel, hè? Ja, helemaal. Ja, ja, dat we twee uur nu hebben. En tot voor ja. kort hadden we maar één uur. Ja. En, toen, en ik snap nu echt niet hoe we dat toch gossam één uur ooit hebben kunnen proppen. Dat kon ook eigenlijk niet. Dat kon ook eigenlijk niet. Nee, dat is nee. altijd gehaagd en niet, uh, niet leuk. Nee. Nou, we gaan even naar de muziek.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 Uh, Carmen, wij uh, hebben altijd een cadeautje. Uh, dat is het inspiratiespel. Inspiratieradio, Inspiratiespel.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 Nou Rob, heel erg bedankt. Ja, ja, graag gedaan. Voor de muziekbespreking en uh, voor je uh, techniek wat weer fijnloos ging. Ik wil Herman bedanken, uh, Betty bedanken, Joeken bedanken. En de dochter. Heel erg ben je Sharon. Sharon, sorry Sharon. Ja. <laughs> en Sharon die zit hier ook. Uh,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 De onderhandelingen over een nieuwe cao bij de gemeente zijn afgebroken. De VNG, de Vereniging van Nederlandse